De 58-jarige Jeffrey Johnson, een oud werknemer van een bedrijf tegenover het Empire State Building, schoot gisteren, tijdens de ochtendspits in New York, zijn voormalige werkgever dood. Toen Johnson werd aangehouden door de politie, richtte hij zijn wapen op de agenten. Die schoten hem vervolgens dood. Daarbij werden 16 kogels afgevuurd, waardoor ook 9 omstanders gewond raakten. In Gambia zijn negen ter dood veroordeelde gevangenen geëxecuteerd. Het is volgens Amnesty International voor het eerst in 27 jaar... dat in het West-Afrikaanse land gevangenen ter dood zijn gebracht. President Jamek kondigde eerder deze maand aan... dat alle ter dood veroordeelde criminelen zouden worden geëxecuteerd. Hij wil ervoor zorgen dat alle criminelen, zoals hij zegt, krijgen wat ze verdienen. Ook vindt hij dat het hoog tijd is voor de executies... omdat mensen zich anders niet zouden laten afschrikken door de doodstraf. Volgens Amnesty International zijn acht mannen en een vrouw de afgelopen nacht uit hun cel gehaald en ter dood gebracht. De mensenrechtenorganisatie schat dat er in Gambia nog 30 tot 40 mensen in de dodencel zitten. Het dodental bij een gasexplosie in de grootste olie van Venezuela is opgelopen tot 724. Zeker 50 mensen raakten gewond. De raffinaderij is stilgelegd voor twee dagen. Volgens de staatstelevisie is de situatie onder controle... en is er geen gevaar meer voor explosies. De raffinaderij ligt in het noordwesten van het land, in het stadje Amway. Op het complex was vanochtend een grote vlammenzee te zien... en later inktzwarte rook. Een aantal huizen in de buurt zou beschadigd zijn door de explosie. De raffinaderij in Amway is een van de grootste ter wereld. Er worden zo'n 900.000 vaten olie per dag verwerkt.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 En dan het weer. Vannacht gaat het harder waaien... en kunnen er vooral in het westen buien vallen. Het koelt af tot 14 graden. Morgen verspreid over de dag buien, soms met onweer. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Fleur je spaarrekening op bij de bloemist? ABN AMRO introduceert namelijk pinsparen. Elke keer als u pint, stort u automatisch een extra bedrag op uw spaarrekening. Zo zet u ongemerkt een aardig bedrag opzij...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 Buiten is het 16 graden. Binnen zit Max van Bezel. De meest hoopgevende krantenkop van deze week stond in de Volkskrant. Puber kan meer dan hij denkt. Pubers die zeggen dat ze hun huiswerk niet kunnen plannen... en hun kamer niet kunnen opruimen omdat ze nou eenmaal een puberbrein hebben kunnen dat excuus niet meer aanvoeren, blijkt uit het onderzoek van de Universiteit van Leiden. Nou maar voor al die geplaagde ouders hopen dat de pubers van Nederland dat onderzoek ook lezen. MUZIEK Welkom bij het Oog op Zaterdag, op de dag dat VVD en D66 de verkiezingscampagne officieel en daar gaan we het ook over hebben. Over de vraag namelijk, wordt Nederland een liberaal land... en wie gaat daar op 12 september het meest van profiteren? De VVD of D66? We maken de balans op met politiek redacteur Wilma Borgman... die in Rotterdam bij het VVD-congres was... Met Joris Voorhoeven, in de jaren 80 leider van de VVD... maar nu lid van D66. Hij bezocht het congres van zijn nieuwe partij in Den Haag. En we praten met Sammy van Tel, die in het bestuur van de VVD heeft gezeten... en nu met zijn eigen partij de verkiezingen ingaat, de Lib Dem. De eerste mens die voet op de maan zette is overleden. We herdenken astronaut Neil Armstrong... die beroemd werd met zijn uitspraak... That's one small step for man, but one giant leap for mankind. En we doen dat herdenken met de eerste Nederlander in de ruimte... Bubble Ockels en met de ruimtevaartdeskundige Piet Smolders. Waarom zijn behalve de Friese ook de Colombianen en de Uruguayanen... zo goed in kaatsen? Een gesprek aan de vooravond van het WK 2012, dat morgen begint in Franeker. En de muziek vanavond is uitgekozen door Haagse journalisten, die zich volop voorbereiden op drie drukke campagneweken. Welke politieke partij heeft het meest verstand van muziek, en op welke campagneplaat viel de keus van die Drie journalisten zelf. Dat allemaal straks en nu eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 25 augustus. Premier Rutte is niet van plan zich uit het torentje te laten verjagen. Dat is wel duidelijk na zijn eerste grote campagneoptreden. De VVD-lijsttrekker heeft de aanval op links ingezet. U weet hoe dat is met het socialisme. Het is een beetje als met een boomerang. Het gaat razendsnel voorwaarts en dan komt de klap keihard in je gezicht. Maar dames en heren, we moeten de socialisten één ding nageven. Want op één punt realiseren ze hun agenda in landen waar ze lang in de macht zijn. Uiteindelijk is iedereen gelijk, want iedereen is arm. Wat het torentje betreft lijkt het te gaan tussen Mark Rutte en Emil Roemer. Maar dan heeft u buiten Alexander Pechtold van D66 gerekend. De kiezer moet zich realiseren dat dat avontuur op rechts niet werkt... dat een experiment op links niet werkt... dat Nederland altijd problemen heeft opgelost vanuit het progressieve midden... Tientallen vrouwen die borstimplantaten hebben genomen... voelden zich opgelicht door hun chirurgen. Ik koos voor eurosilicone. Toen ik wakker werd, kreeg ik formulieren mee. Maar dan ben je nog half groggy van de, van de narcose. En toen bleek ik pipimplantaten te hebben gekregen. En die gingen lekken. Daar was niet veel meer van de implantaat over. Ja, het was één grote drek. Een letselschadeadvocaat spant nu een rechtszaak aan. Omdat patiënten eerlijke informatie moeten hebben... en op een eerlijke manier moeten worden behandeld... En het getuigt van weinig respect als je vrouwen iets anders gaat beloven dan wat je ze geeft. De artsen van de vrouwen ontkennen dat ze dat bewust hebben gedaan. Ze spreken van een misverstand. Klokkenluiders houden het op zakkenvullen. Meer vrouwen overwegen nu een rechtszaak aan te spannen. Ik verdien het ook niet over de rug van mensen mijn geld. Je kiest daarvoor voor, naar mijn idee, een eerlijk beroep. En niet om rijker te worden door gewoon maar troep in mensen te stoppen. Dan speel je gewoon met levens. Oud philip Stopman Wisse Dekker is vandaag overleden. De 88-jarige Dekker kreeg in zijn auto een hartstilstand... en raakte daarna van de weg. Hij werkte zijn hele leven bij het elektronicaconcern concern en van 1982 tot 1986 had hij er ook de leiding van. Verslaggever Willy Board frequent stelde hem in die tijd de volgende vraag. Wat vindt u ervan dat uh, wij met een Japanse camera draaien? Uh, onacceptabel, maar ik kan er op dit moment niks aan doen. Kom nog. Hoe bedoelt u? Dat ik nog mijn best zal doen om dat te veranderen. Binnenkort begint het allemaal weer: muziek, toneel en cabaret. Een voorproefje, zoals elk jaar te zien, op de Uitmarkt in Amsterdam. Met een schaduw van de bezuinigingen eroverheen, dat wel, zegt de organisatie. Je ziet dat gezelschappen, artiesten. Ja, zich heel erg graag nu in de picture willen spelen voor de gunst van het publiek. Theatergroep De Nieuwe Amsterdam verloor bijvoorbeeld twee derde van zijn overheidssubsidie en vraagt het publiek nu om geld. Geef aan ons, wij zijn het waard. Er zijn ook artiesten die het zonder subsidie redden, zoals cabaretier Kasper van Kooten. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de uitdaging om het, uh, om het echt zelf te blijven doen uh, heel erg groot vind. Nou, als u de uitmarkt te druk vindt, kunt u ook een kijkje gaan nemen bij het WK Sportvissen voor Vrouwen. Dat is in Leeuwarden. En als u dacht dat vissen vooral een mannenbezigheid was, nou ja, dan heeft u gelijk. De vrouwen vissen, maar de mannen regelen alles wat erbij komt kijken. Dat beaamt wereldkampioen Ingeborg Oudenaart. Ja, dat wordt gelukkig gedaan door de, door de mannen die uh, erbij zijn. Want uh, ja, als wij vrouwen dat moeten doen, dan zijn we voordat de wedstrijd begint al helemaal kapot. Dat was nieuws vandaag. We hebben een brazenmier van aan de overkant. Op radio en tv. Ja, de verkiezingscampagnes gaan dit weekend toch echt van start. En daarom hebben we vanavond drie politieke journalisten gevraagd... de muziek voor met het oog op morgen uit te kiezen. En de eerste is onze eigen Haags verslaggever Joost Vullings... die zelf ook een rol in de campagne gaat spelen. Want Joost, jij bent een van de presentatoren... van het Radio 1 Lijsttrekkersdebat, hè? Ja, klopt. Uh, samen met Lucella Carasso, 3 september, uh, maandagmiddag is dat uh, van half 4 tot half 6 uh, is dat op Radio 1 te luisteren. Elf lijsttrekkers doen ermee. Het eerste debat waar er zoveel aan meedoen. Dus ook de kleine partijen zijn dan vertegenwoordigd. En kunnen jullie dan wel originele vragen bedenken? Want er zijn dan al heel veel televisiedebatten geweest. Ja, dat klopt. Maar goed, uh, uh, er komen ook nog heel veel debatten daarna. Maar wij hebben toch wel de illusie dat we nog wel uh, ja, originele vragen kunnen stellen. Ik wil het met je hebben over de muziek van de campagne. Bestaat er zoiets als typische politieke partijenmuziek? Nou, het zijn vaak bekende nummers die politieke partijen uh, kennen. Want dat moet natuurlijk wel uh, herkenning oproepen bij het publiek. Maar in Nederland, maar ja, politieke partijen hebben wel eens muziek op staan. Maar ik heb eigenlijk niet heel veel herinneringen aan. Volgens de SP heeft dan altijd wel huiszanger Bob Vosco. En ik kan me een keer bij de Partij van de Arbeid herinneren... dat uh, Rood van Marco Borsato werd gedraaid. Maar dat was Marco Borsato boos over, geloof ik. Precies. Ja, en Gordon heeft natuurlijk wel eens opgetreden bij de VVD en Rieter Verdonk. Geert Wilders is de enige die wel een vast nummer heeft... Als hij dan opkomt in de zaal, dan wordt al het The Eye of the Tiger van Survivor gedraaid. Het nummer van uh, uit de film Rocky 3. Ja, dat is natuurlijk wel de moeder uh, alle stoere opkomstdeuntjes die je maar kan verzinnen. Maar aan de andere kant is het ook heel erg afgezaagd. En het, het past natuurlijk ook een beetje bij de box en, en, en vechtsportgala wereld. Dus op zich zou ik het als politicus niet gebruiken. Maar ik geloof dat Newt Kingridge in Amerika het bij de Republikeinse voorverkiezingen het ook heeft gebruikt. Waaraan moet goede campagne muziek uh, voldoen? Stoer? Ja, nee, ja opzwepend. Uh, uh, er moet energie van uitgaan. Uh, Zo'n muziekje wordt vaak gebruikt... als je dus inderdaad opkomt in de zaal. nou Dan moet het publiek natuurlijk hard gaan klappen. Dan moet het een die, beat, die moet vaart hebben. Uh, of na een speech. En dan is het natuurlijk het mooiste als het een goede speech is... en het publiek barst in, in applaus uit. En dan hup, die, die opzwepende muziek eroverheen. Ja, dat is natuurlijk prachtig. En het, het is natuurlijk helemaal mooi... als je dan textueel ook nog aansluiting kan vinden... bij je campa campagneboodschap. Ja, dan heb je dus het ideale campagnenummer te pakken. We hebben je gevraagd voor vanavond een van de nummers in het oog uit te kiezen. Kwam je er snel uit? Uh, nou, nou, ik heb wel heel lang getwijfeld. Je komt dan ook allemaal nummers tegen waarvan je zegt... nou, die, die past dan wel bij een bepaalde partij. Ik moest bijvoorbeeld voor het CDA dacht ik aan We Are Family van Sister Fetch. Dat <laughs> ja. vind ik wel bij die partij passen. Voor de PVV dacht ik nog Samen kunnen wij Europa aan van André Hazes... En wat ik wel heel mooi zou vinden voor Rutte... of eigenlijk voor iedere zittende machthebber... en dan moet je wel lef hebben als politieke partij... maar dat je dan kiest voor Should I Stay or Should I Go van de Clash. Dat vind ik dan ook wel een hele ja, ja, Nee, dat durven ze niet aan. Dat durven de campagne teams doorgaans niet aan. Maar waar ik uiteindelijk voor gekozen heb... is een nummer dat, dat iedere partij in Nederland zou kunnen uh, kiezen. Dat is Little Less Conversation van Elvis Presley en Junkie XL. Uh, opzwepend, uh, energiek nummer... En de tekst is a little less conversation and a little bit more action. Nou, dat is natuurlijk wat iedere partij kan gebruiken. De handen uit te mouwen, we moeten wat gaan doen. En Junkie XL is een Nederlander, kortom, heeft nog een Nederlands tintje. Ik heb het nummer ook nog eens een beetje wat korter geknipt. Dat het direct erin knalt, want een lang intro kan je niet gebruiken. En, en ik zou zeggen, nou, gaan. het al in het nieuwsoverzicht. Neil Armstrong, de eerste mens die voet zet op de maan, is overleden. Hij werd 82. One step for man. One for en aan de telefoon heb ik nu de eerste Nederlander... die de ruimte inging in de jaren 80. Wibbo Okkels, goedenavond. Goedenavond. Wat was uw eerste reactie op het uh, overlijden van Neil Armstrong... Jammer, Neil Armstrong is natuurlijk uh, de eerste mens uh, die, uh, die op de maan uh, is geweest. En ja, dat gaat dus nu de geschiedenis in. En er is dus niemand meer die uh, gewoon in lijf, in, in leven kan vertellen wat dat, uh, wat dat heeft betekend. Wat denkt u dat dat voor hem heeft betekend? Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder geweest. Uh, hij, hij, hij was wel iemand die uh, als persoon, als karakter, uh, heel integer en, en, en terughoudend is geweest altijd. En, en overdacht uh, handelde. Uh, niet enorm spontaan, uh, niet enorm creatief, maar heel, heel solide. En hij heeft ook eigenlijk nooit erg de media opgezocht. Uh, in tegenstelling tot Bilzaldrin. Die ook al boord was toen. Ja, die was dus de tweede. En, uh, maar, maar Neil Armstrong is, is dus altijd een hele ja, rustige, coole persoon geweest. Ik heb een keer met hem een biertje gedronken aan een bar. En, en, en toen vroeg ik ook van, nou ja... Had je visioenen dat je bijvoorbeeld dat je kleindochter uh, uh, achter een rots uh, loopt later als, als toerist? En, en uh, ja, zei die nee, daar hield ik me helemaal niet mee bezig. Ik hield me bezig met mijn taak en uh, dat was al druk genoeg. Dus ja, zo'n type was het. Ja, op zich een heel mooi mens. Hoe goed kende u hem? Hoe vaak heeft u een biertje met hem gedronken? Ja, ik heb hem misschien een, een drie, vier keer gezien. Uh, we hadden wel eens bijeenkomsten van, van astronauten en, en uh, daar was hij wel eens een keer. En, uh, ik heb hem ook een keer in Houston uh, bij de training uh, destijds ontmoet. Uh, ja, zo kwamen we elkaar wel tegen. Dus uh, het was wel zo van hij wist wel dat ik uh, de Nederlandse astronaut was. En uh, ja, ik wist natuurlijk wie hij was. <laughs> Hij zat een hele tijd, uh, zo'n 15 jaar, tussen zijn reis en uw reis. Kon, kon je in uw tijd toch wat van hem leren? Nou, in die tijd dat, dat hij die landing deed, was ik, uh, was ik student natuurkunde in Groningen. En uh, lag ik met mijn vriendin uh, in bed, nu mijn vrouw. Te uh, kijken? Uh, ja, ja en, en, en te kijken, precies. En, en, maar voor mij was toen ruimtevaart iets wat, wat toch wel redelijk ver weg voor mij stond. En, uh... Niet zoiets van: dat is mijn held, zo wil ik later zelf ook worden. Nee, nee, nee. Ik, ik, daar ben ik veel te eigenwijs. Ik ging altijd mijn eigen pad en dat doe ik eigenlijk nog steeds. En, en uh, wat, wat door me heen schoot toen ik het hoorde vanavond, toen uh, was toch wel weer ja, die, die, die vergankelijkheid van cultuur. Die, die vind ik fascinerend. Het feit dat je uh, in de hele expansiedrang na de Tweede Wereldoorlog een uh, soort ultie, uh, ultieme prestatie hebt gehad van naar de maan. En dat eigenlijk vanaf dat moment al uh, ja, een soort kentering ontstond. En eigenlijk een soort meer focus, niet zozeer naar buiten toe, maar, maar naar onszelf toe, naar de aarde toe. Uh, de foto's die zij genomen hebben van, van, van, van de aarde vanaf de maan uh, spreekt boekdelen. En is eigenlijk de basis geweest, en nog steeds, van, van de duurzaamheid. Waarbij de mensen zeggen van, hé, hey, wacht eens eventjes, ik moet op die aarde letten. Uh, maar ik hoop toch wel dat uh, we op een gegeven moment ook inzien... dat, uh, dat, dat die expeditiedrang en, en het, dat onderzoeken naar verdere gebieden... en andere mogelijkheden, dat dat toch heel erg belangrijk is. Omdat het elke keer weer stimuleert en, en, en nieuwe ontdekkingen geeft... die uiteindelijk belangrijk zijn voor oplossingen. Ik heb toen ook gekeken, weliswaar niet in bed... maar uh, ik herinner het me als ja, het meest optimistische moment... eigenlijk in de nou ja, geschiedenis van wat toen de mensheid was. Daarna is het eigenlijk alleen maar somberder geworden. Vindt u dat ook? Ja, somber vind ik een verkeerd woord, want er gebeuren waanzinnig veel dingen. Ik bedoel, uh, het is nog maar vijf jaar geleden dat, dat Steve Jobs uh, de eerste keer met zijn vinger ging vegen over een beeldschermtje. En uh, mm. die doen de, kin de kinderen van vijftig al. En, en internet en, en noem maar op. Er gebeurt wel ontzettend veel. Alleen, het beeld dat we toen hadden, uh, zo, zo rond 1950 ontstond het beeld dat wij gewoon uh, als mensheid naar buiten gaan, uh, gewoon kunnen wandelen op de maan en naar Mars kunnen gaan. Ja, dat beeld dat is uh, op een gegeven moment uh, veranderd, uh, want ja, dat was eigenlijk helemaal niet mogelijk. Het gebeurt daar met die, met die reizen van de maan waarbij men eens zei... het is zo vreselijk waardevol voor ons op de aarde... dat we dus door moeten gaan en uh, fabrieken er neer moeten gaan zetten en, en, en, en al die dingen meer. Nee, dat is niet gebeurd. Het is eigenlijk meer een soort confrontatie geworden... met het feit dat, uh, dat je het niet buiten de aarde kan zoeken, maar dat je het op de aarde moet zoeken. En de toeristen zijn er ook nooit gekomen? Nee, maar dat gaat toch wel een keer gebeuren, denk ik, hoor. Uh, maar dan, uh, ja, in, in een vrij extreme vorm. Uh, ik heb in al erin daar wel eens veel over zitten filosoferen... van wat het dan zou kunnen betekenen. Uh, een zwembad op de maan uh, is natuurlijk gigantisch uh, bijzonder... als je met de 1, 6 de G... Je, je arm in het water slaat, dan ga je met je hele lichaam eruit... en dan kan je soort dolfijn kan je gaan duiken. En, nou ja, je kan je allerlei helemaal fantastische dingen voorstellen. Maar ja, het past niet bij het tijdsbeeld op het ogenblik. Het tijdsbeeld is anders, we hebben een ander probleem... en dat is om de aarde goed te krijgen. Ik dank u voor uw snelle reactie, Bubbo Okkels. Geen probleem. En eerder op de avond sprak ik ook met ruimtevaartdeskundige Piet Smolders. Ook hem vroeg ik naar zijn eerste reactie op het overlijden van Neil Armstrong. Nou ja, vreselijk droevig natuurlijk. Het was uh, ja, een echte icoon van uh, de 20 e eeuw, zou je kunnen zeggen, die nu weg is. Er zijn weinig mensen, denk ik, die uh, ja, zo uh, enorm bekend zijn geworden als uh, Neil Armstrong. En wel vanwege het feit dat hij de eerste man op de maan was. Waarom is hij destijds uitgekozen voor die missie? Nou, dat was toch min of meer uh, toevallig. Dus... Uh, uh, er is zeg maar in het jaar voorafgaande aan de bemande maanlanding nogal geschoven met, uh, met verschillende bemanningen. En uh, nou ja, hij, uh, hij was natuurlijk wel een zeer ervaren astronaut. Hij had ook uh, laten zien dat hij verschrikkelijk koel, koelbloedig kon zijn als het erop aankwam. Door een paar bijna ongelukken die hij meegemaakt heeft, ook met een in die ruimteschip waarbij hij de zaak toch keurig aan de grond zette uiteindelijk. En uh, ja, dat heeft ongetwijfeld meegespeeld, maar hij zelf vond uh, dat hij eigenlijk al die aandacht niet verdiende. I don't deserve it, zei hij altijd. Het had ook iemand anders kunnen zijn. Dat is overigens wel leuk. Wat me nu ineens te binnen schiet, uh, een paar jaar geleden had ik een, uh, zat ik tijdens een idee naast Jack Smith, een van de twee laatste mensen op de maan. Ja. En die vertelde, als je bij Armstrong thuis komt, dan is er niets wat erop wijst dat hij ooit op de maan is geweest. Er stond niks, geen foto, geen... Niks. Helemaal niks. Dat is, He ook, dat ja, is een beetje is bizar eigenlijk. Neerbaan. Wat zegt u? Een beetje bizar eigenlijk. Ja, het is uh... Aan de andere kant, als dingen hem echt uh, op het hart lagen, dan sprak hij zich wel uit. Hij heeft bijvoorbeeld een paar jaar geleden... Uh, nog gezegd dat hij uh, ja, geen geweldige supporter was van het feit om alles maar commercieel te maken in de ruimtevaart. En hij was dus voor een uh, flinke verhoging van het uh, NASA-budget. Uh, dus als het, echt mo uh, als het echt nodig was, dan zei hij wel wat. Maar hij mette de publiciteit verder zoveel mogelijk. Hoe denkt u zelf terug aan dat moment in 1969? Hoe belangrijk is dat voor u zelf geweest? Ja, dat was voorbij toch wel een hoogtepunt. Ik was vanaf mijn tiende jaar, uh, in 1969 was ik 28, uh, was ik uh, ja, met die ruimtevaart bezig eigenlijk al voordat hij begonnen was. Dus ik keek heel erg uit naar die, uh, naar die maanlanding en veel mensen dachten dat het niet kon. Nou, en ja, dat was toch een gedenkwaardige nacht voor. Met de eerste die landing op de 20e en s'morgens uh, op de 21ste in de nacht uh, die eerste stap van nieuw. Uh, op de maan, ja, dat is, dat is iets wat je nooit vergeet, dat is zo fundamenteel. En uh, het is natuurlijk ook voor de, voor de mensheid als geheel een, inderdaad een geweldige sprong geweest. En uh, ja, die hele ruimtevaart heeft toch uh, niet alleen dat bemande ruimtevaart, maar de ruimtevaart op zich een hele grote rol gespeeld natuurlijk in onze verdere ontwikkeling. Zoals bijvoorbeeld ja, het feit dat nu iedereen uh, precies weet waar hij moet komen als hij in zijn auto stapt, want hij hoeft er niet eens meer bij na te denken. Maar het is een beetje toeval dus dat het Neil Armstrong was... de eerste man op de maan. Het had ook Aldrin of Collins kunnen zijn. Uh, ja, nou, Aldrin uh, die, uh, die heeft tot uh, vrij laat nog gedacht... dat hij misschien de eerste op de maan zou zijn. Dat hij als eerste uit zou stappen. En uh, ja, tussen die twee was er een zekere spanning daarover. Uh, totdat uh, de baas van de astronauten, Dick Slayton... duidelijk maakte dat het gewoon logistiek het handigst was als Armstrong het eerst uit zou, zou stappen uit die nauwe cabine omdat het anders bijna niet te doen was. Hij stond het dichtst bij het luik. Hij stond links en het, het luik ging naar rechts op... en hij kon er dus het makkelijkst uit. Ik dank u, Piet Smollers. Graag gedaan. Twee gesprekken dus over de tijd dat de Sky nog de limit was... naar aanleiding van het overlijden vandaag van astronaut Neil Armstrong. De muziek vanavond is dus uitgekozen door Haagse journalisten. Aan de telefoon nu Frits Wester van RTL 4... die een hele grote rol speelt in de campagne... want hij presenteert morgen het eerste debat... waar ook Rutte en Roemer bij zijn. Uh, Frits, je bent vast druk bezig met de voorbereiding? Nou, dat is uh, wel het goed is klaar. Uh, ik denk er natuurlijk nog wel steeds over na. En uh, ja, nu rustig toeleven naar de dag van morgen, dus vanavond... Uh, ja, zometeen snel naar bed toe en morgen uh, fris het debat in. Want het wordt, wordt volgens mij wel een uh, spannend en boeiend debat. Je volgt al jaren verkiezingscampagnes. Je hebt zelf in het verleden het CDA ook geadviseerd. Speelt muziek een rol in die campagnes? Ja, uh, zeker. Uh, en steeds meer. Kijk, in Amerika was dat natuurlijk altijd zo. Allerlei uh, kandidaten die een bepaald nummer hadden. Uh, uh, Brand New Davis, destijds, geloof ik, van Bill Clinton. Uh, nou, kandidaat Dukakis, 88, Bill Diamond, Amerika. Uh, maar in Nederland ook steeds meer uh, muziek erbij. Uh, gisteren uh, de opkomst van Geert Wilders, uh, Bombastisch met Eye de Eye of de the tiger. tiger. En het was nog een nummer uh, Let, Let Me Entertain You van Robbie Williams uh, werd, werd ook gespeeld. En in die verkiezingsfilmpjes uh, zie je dat er ook steeds meer naar muziek wordt gekeken. En uh, ja, muziek op congressen. Uh, vroeger was dat een, ja, een medelig zangkoordje. misschien een klein strijkje en een band bij de VVD. En uh, nu is het echt allemaal... Uh, ja, onder luide tonen en probeert iedereen toch een soort nummer uit te zoeken... wat iets weergeeft van de eigen partij. En waaraan moet dat voldoen, zo'n nummer? Ja, het moet wel een beetje bij de partij passen. Kijk, natuurlijk is uh, muziek altijd mooi en uh, kan het de sfeer er een beetje inbrengen. Uh, maar uh, ja, het moet wel een beetje iets zeggen over die partij ook. Soms zie je dat ze helemaal de plank misslaan. En soms uh, past het er vinger bij. Je hebt zelf de muziek uitgekozen voor de Elko Brinkman-campagne van 1994. Op, op wat voor muziek viel je keus toen? Dat uh, gold ook al toen voor de campagnes van Ruud Lubbers. Uh, als het even kon, als Neil Diamond vent. Maar ja, dat weet je van, Max. Neil Diamond, dan ja, altijd, dat weet ik. Er uh, stopte ik dan altijd Neil Diamond binnen. Op een of andere manier. We hebben je uh, gevraagd uh, welk muzikaal nummer schoot je onmiddellijk te binnen. toen je aan de campagne dacht. Welke was dat? Nou, dat is eigenlijk een nummer wat, wat mij altijd wel uh, door het hoofd gaat. als er verkiezingen zijn. Zeker nu. Uh, kiezers zijn volop op de bericht, alle kanten op. Maar dat niet alleen. Er is ook een steeds grotere groep die ja, definitief af lijkt te haken... bij verkiezingen en zoiets heeft van... Nou ja ze zoeken het allemaal maar uit. het zal mijn tijd wel duren. Nou ja, voor die groep, om die toch nog wat te motiveren... het nummer Politiek van Bram van Meulen. Speciaal voor de afhakers die twijfelen aan het nut van politiek. Ja, die twijfelen aan het nut van politiek... en die zoiets hebben van wat Bram van Meulen daarin ook mooi beschrijft. Ja, ik lees niks, ik, uh, ik zie niks, ik hoor niks... en uh, dan kunnen ze mij niks maken. Nou, ik zou zeggen... Uh, Denk er niet te makkelijk over, doe vooral mee en uh, ga vooral stemmen. Maakt niet uit waarop, maar ga vooral stemmen. Luister nog eens heel goed naar dit nummer van Bram van Meulen. Zijn jullie er klaar voor? Ik verwijt Rutte niet dat hij zich thuis voelt in het anti-Europese kamp van Wilders en roemer. Gaan we met linksbeleid de belastingen verhogen? Ik verwijt hem wel dat hij op deze manier onze internationale reputatie en de belangen van Nederland in Europa verkwanselt. Het is de keuze, dames en heren, tussen het socialisme en ons liberalisme. Ja, Mark Pechtot of, of Alexander Rutte. Of nou ja, in elk geval de lijsttrekkers van VVD en D66... vandaag op hun beide partijcongressen. Voor ons aanleiding om te praten over de liberale stroming... die in Nederland de wind nogal in de zeilen heeft. Wat maakt het liberalisme zo populair... Wie gaat er het meest van profiteren, VVD of D66? En hoe verschillend zijn die partijen eigenlijk? In Den Haag zitten Joris Voorhoeven. Hij was fractieleider van de VVD in de jaren 80... en minister van Defensie in de jaren 90. Maar tegenwoordig lid van D66. Dat klopt toch, hè, meneer Voorhoeven? Jazeker, al drie jaar. En hier zit Sammy <kuggen> van Tel. Hij is ook oud-VVD'er, maar nu lijsttrekker van de Lib Dem, een liberale partij waar, waar, waar ik nog niet van gehoord heb. Ja, Ligt dat aan mij, meneer Van Tel? Misschien, maar de, de, de liberaal democraten, Lib Dem... we hebben al meegedaan aan de verkiezingen... In, in, uh, onder andere van het Europees Parlement in 2009. En uh, nu doen we mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. En ook weer in Den Haag, Wilma Borgman, politiek verslaggever van de NOS... Uh, en uh, vandaag aanwezig bij het VVD-congres. Hoe was dat, Wilma? Nou, Max, om te beginnen was het daar heel vol. Um, ik geloof dat ze 1500 officiële aanmeldingen hadden binnengekregen bij het partijsecretariaat en dus hadden ze de grootste zaal geboekt uh, ongeveer die ze konden vinden in Rotterdam. Um, wat de partijtop had bedacht was dat de inhoudelijke discussie vooral uh, in deelsessies moest uh, worden gehouden. Dus um, over de amendementen die de leden hadden ingediend, werd er niet in de plenaire zaal uh, gediscussieerd, behalve als ze zo omstreden waren dat er in de deelsessies uh, niet werd uitgekomen. Dus, uh, goed geregisseerd. Goed geregisseerd, zeker. Er bleven uiteindelijk vier amendementen over voor die plenaire vergadering. Uh, dus was er uh, weinig debat en veel tijd voor applaus voor de campagnespeech voor Rutte. Ik heb uh, in Rotterdam veel mensen gesproken en ik moet zeggen, het enthousiasme is groot. Ze hebben er zin in en ze hebben er ook vertrouwen in. Alle liberale partijen congresseerden vandaag, meneer Van Tel, maar de Lib Dem niet, hè? Nee, wij hadden gisteren onze Algemene Ledenvergadering... waar ook eh, hetzelfde enthousiasme en hetzelfde vertrouwen eh, uitsprak. En eh, ja, we hebben het verkiezingsprogramma vastgesteld. En naast het verkiezingsprogramma, en dat is een nieuwigheid voor Nederland... hebben we ook een verkiezingspositionering Wat is dat? vastgesteld. En in die verkiezingspositionering leggen we uit op de, op de belangrijkste onderwerpen... Eh, dus economie, Europa, milieu, wonen en zorg wat onze positie is, maar ook die ten opzichte van andere partijen. En we hebben, eh, om, om helemaal transparant te zijn... hebben het concept toegestuurd aan alle partijen... en die konden erop reageren. Dus we hebben ze gisteren... zelf gereageerd of dat nog niet? Ja, nee, want ze moesten voor donderdagavond reageren. En eh, we hebben een paar abonnementen onder andere van de ChristenUnie hebben aangenomen. Meneer Voorhoeven, u heeft jarenlang VVD-congressen bijgeboten... en zelf ook toegesproken trouwens. Uh, de, nu was u naar het D66-congres. Wat is het verschil... Een praktisch verschil is dat bij D66 alle amendementen plenair werden behandeld. Daar is men gisteravond mee begonnen. En dat heeft veel tijd gekost, maar zo zijn uh, in aanwezigheid van ieder die aanwezig wilde zijn, uh, ongeveer 400 amendementen uh, behandeld. Dus het was een uh, congres met heel veel inhoudelijke discussie. Meer discussie dan bij de VVD uh, gewoon was? Um, bij de. VVD spitste de discussie zich normaal toe op een paar hoofdpunten. Uh, en was er dus meer stroomleiding in uh, de keuzen. Uh, D66 uh, laat veel meer aan de basis van de partij over. En wat bevalt u beter? Uh, ik vind de sfeer bij D66 erg uh, goed. Er is erg veel inhoudelijke beleidsdiscussie. En de conclusies uh, staan mij op een groot aantal, uh, aantal terreinen meer aan. Bijvoorbeeld op het terrein van de internationale samenwerking. Dat is voor mij erg belangrijk. En ook op een aantal principiële terreinen, waar ik eh, tot mijn spijt moet zeggen dat de VVD in het verleden wel eens een verkeerde keus heeft gemaakt. Met name de samenwerking met de PVV, wat geen democratische stroming is. Maar goed, die is verbroken nu. Ja, die is. Maar de VVD heeft nog steeds niet verklaard dat men die fout niet gaat herhalen. We komen er zo op terug misschien. Wilma, waaruit is het succes van het liberalisme als stroming. Dus ook D66 en ook, ook de Lib Dem. Uh, waaruit is dat te verklaren? In 2010, die overwinning op het nippertje weliswaar... Uh, op de P van de A. En ja, inmiddels gaat het tussen de VVD en de SP. De VVD zit er altijd bij. Hoe komt dat? Ja, uh, Als ik me even tot de VVD beperk, Max. De partij komt uit een heel moeilijke periode. In de periode van Rita Verdonk uh, was er een tijd... dat D66 meer succes had in de peilingen dan de VVD. Dat nemen ze volgens mij bij de VVD Alexander Pechtel tot op de dag van vandaag kwalijk. Ik herinner me een congres in Noordwijk... waar de VVD op 12 zetel stond en Pechtel op 15, dat was geloof ik het ergste wat ze kon overkomen. Maar goed, na die periode verdonk was ruimte voor een inhoudelijke vernieuwing. Um, in 2009 heb, heeft de VVD het nog niet goed gedaan bij de Europese verkiezingen. Maar in die periode is wel door de partij top vastgesteld... dat de um, inhoudelijke koers van de VVD vooral over de economie moest gaan. He, dat, in die tijd, dat was de tijd dat Lehman Brothers in uh, Amerika omviel. Die banken gingen ja. omvallen. Uh, de VVD was bij uitstek de partij die kon voor de economische crisis. Nou ja, de, de Rutte uh, stond toen als man van daadkracht, als man met oplossingen tegenover de uh, inertie van het kabinet van Bos en Balkende. En dat was een, nou ja, misschien wel een, een uh, makkelijke campagne. Ze hadden toen de tijd mee, ze hadden ook de politicus wel mee. Rutte is een helder en ontspannen politicus ja. en, en dat was in die tijd toch in. Schrille tegenstelling tot het CDA waar ze worstelden met de koers en de partijleider. En ook in schrille tegenstelling tot de Partij van de Arbeid van toen, de Partij van de Arbeid van Cohen. En kunnen ze die ja, opgaande lijn nu doortrekken, denk je, op 12 september? Ja, Misschien is het een bouwde stelling, Max, maar ik durf hem wel te verdedigen. Ik denk dat um, de val van het kabinet Rutte 1 de VVD gered heeft, of in ieder geval behoed heeft voor uh, uh, nieuwe misère. Um, de VVD is in 2010 uh, vrolijk aan dit avontuur met Wilders begonnen. Ze vonden toen, de achterban vond echt de PVV te verkiezen boven de PvdA van Cohen. Dat was anderhalf jaar geleden nog steeds zo. Ze hadden toen liever Wilders dan Cohen. Maar wat als dit kabinet de rit had uitgezeten? Want um, de PVV zou het steeds moeilijker hebben gekregen om lastig beleid uit te leggen. Zou steeds meer behoefte hebben gekregen aan profilering, aan aan luid en duidelijk geluid... De andere coalitiepartner, CDA, zou daar steeds meer moeite mee hebben gehad. Zou misschien nog meer interne problemen hebben gekregen. En de VVD is al kwetsbaar voor het verwijt... dat ze ten koste van heel veel willen regeren. Hè? Want in het regeerakkoord van, van het kabinet, hmm. uh, eerst dus kabinet... Het is dus eigenlijk een zegen voor de VVD dat, uh, dat Wilders uit het weggegaan. Nou ja, ze kunnen nu wel terug naar het startpunt van twee jaar geleden. Ze kunnen weer min of meer met een schone lijn beginnen. En er moet nog wel blijken of dat ook electoraal succes heeft... maar ze kunnen wel weer een, uh, uh, opnieuw beginnen. Meneer Van Tel, twee vragen voor u. Ten eerste, u heeft in het hoofdbestuur van de VVD gezeten. Waarom bent u weggelopen? En Tweede vraag maar gelijk door, anders dan Joris Voorhoeven. Waarom heeft u zich niet bij D66 aangesloten? Nou, de, de eerste vraag, vooral vanwege Europa. De VVD had totaal geen visie over Europa en was eigenlijk verdeeld. deel. Nou, dat het deel. Ons niet te veel geld moet kosten, dat is wel een visie natuurlijk. Uh, nou ja, maar goed, uh, uh, met Europa is er toch iets meer aan de hand dan hoeveel het kost. Uh, dat zie je nu met, met de eurocrisis, maar... Er zitten twee weefouten. Eén is het gebrek aan democratie. En nu, met, met de eurocrisis, wordt er te veel macht in, in onze ogen aan Europa overgedragen. Dat doet de VVD ook braaf aan mee. En dat komt omdat ze geen visie hebben. Dus dat, dat, dat, er zit spanning en dat merken de mensen ook wel. En het tweede deel, Joost Voorhoef is naar D66 overgestapt. Dat had u ook kunnen doen. Ja, nou, voor, voor D66 al een beetje hetzelfde. D66 afficheert zich als pro-Europees, uh, maar heeft geen duidelijke visie op, op, op Europa. En die heeft u wel? Ja, ja we hebben een uitgewerkt verhaal over Europa. En, en ook over de economie. En als ik nu kijk hoe D66 opereert... In, in, ja, uh, is veel minder sociaal dan wij. Wij zijn echt een sociaal-liberaal partij. Wij combineren um, een, een goed sociaal vangnet met uh, ruimte voor ondernemerschap. En dat is uniek in Nederland. Terwijl D66 die, ja, die wilde de, de uitkeringen verlagen en bekorten. Dat speelde voor u ook, dat punt, uh, Europa, meneer Voorhoeven... Ja, ik uh, vond D66 uh, een veel pro-Europese partij dan de VVD. Uh, het is meer de ontwikkelingssamenwerking die bij mij de doorslag gaf... toen de VVD daar heel negatief over werd. Uh, maar ik merk uh, steeds bij D66 dat er een zeer pro-Europese stemming is. Uh, de visie van D66 op uh, Europa is eigenlijk een federale... Um, dat heeft de heer Pechtold ook een aantal malen gezegd... en dat proef ik ook bij een aantal uh, politici van, uh, de, uh, van D66. Nou, voordat we nou alleen maar gaan uitleggen wat de VVD verkeerd doet... laten we even de VVD zelf aan het woord laten. Want uh, Wilma, jij hebt vandaag op het VVD-congres in Rotterdam ook met... Lijstrekker Rutte gepraat, hè? Ja, misschien is het goed dat ik even vertel in welke omstandigheden dat was, Max. Want Graag. Uh, ik sprak hem echt een minuut nadat hij zijn uh, toespraak had uh, gehouden. Uh, hij had natuurlijk net tien minuten om zich heen staan meppen naar de socialisten, zoals hij ze noemde. Uh, bedoelde daar niet alleen Roemer mee trouwens, maar ook nog uh, Samsom en Sap. Ik was de eerste die, uh, de eerste die met een microfoon hem uh, tegen het lijf liep. U zegt de keuze is ook tussen socialisme en liberalisme. Wat is er nou precies nog zo liberaal aan de VVD? De VVD is de partij van de kleine overheid. Wij geloven erin dat mensen in de eerste plaats zelf hun leven moeten kunnen leven... en de overheid de randvoorwaarden op moet regelen, zoals onderwijs en veiligheid. Ten tweede is de VVD de partij die vanuit die gedachte van de kleine overheid ook pleit voor lage belastingen. Wij zijn de partij die kiest voor het slachtoffer en niet voor de dader. Dus we investeren als enige heel fors extra in veiligheid... Uh, wij zijn de partij die zeggen tegen mensen die het slecht hebben... er is een fatsoenlijke uitkering. We laten er nou alles aan doen om weer op eigen benen te staan... en niet denken dat het sociaal is om die uitkering maar te blijven verhogen... en langs die weg uh, uh, u eigenlijk opsluiten in die uitkering. U noemt het eigen verantwoordelijkheid, maar eigenlijk is het zelf betalen. Nee, dit is uh, uiteindelijk mensen de kans geven om eigen keuzes te maken. En zit het in het leven tegen, dan is er een solidair stelsel in de gezondheidszorg. In de sociale zekerheid, een fatsoenlijk stelsel. Maar waar we moeten oppassen, in het belang van dit mooie land, is dat die stelsels verworden tot hangmatten. Dus dat mensen niet meer gestimuleerd worden om aan de slag te gaan. Het moet een trampoline zijn. Mensen moeten weer zoveel mogelijk op eigen benen komen te staan. En dat is het heel fundamenteel verschil. Voor de socialisten is sociaal die uitkeringen verhogen. En voor eh, eh, liberalen is het uiteindelijk een kwestie van ervoor zorgen... dat mensen op eigen benen komen te stappen. De premier was dat, en lijsttrekker van de VVD, Mark Rutte. Meneer Voorhoeven, ja, hij, hij doet alsof de wereld de politiek draait... om de tegenstelling liberalisme-socialisme. Hij lijkt uit te zijn op een kabinet zonder SP... maar ook zonder PvdA en GroenLinks. Dat is wat hij vandaag een beetje inzette. Eh, wat vindt u daarvan? Het is uh, een hele sterke vereenvoudiging en ik denk ook wel een verdraaiing van de feitelijke tegenstellingen in de Nederlandse politiek. Maar te begrijpen vanuit zijn positie. Hij wil graag bewerkstelligen dat het een keuze wordt tussen uh, Roemer of Rutte. En daarom scherpt hij het in deze wat ouderwetse manier aan. Het is net alsof je Reagan of Nixon hoort. Um, dus vanuit zijn huidige electorale positie uh, wel te verklaren dat hij het zo kiest. Uh, er is natuurlijk een hoop aan te merken op het gebruik van de woorden liberalisme en uh, socialisme. In Nederland hebben we geen echt socialisme, we hebben sociaal democratie in verschillende schakeringen. En we hebben ook liberalisme in heel veel verschillende schakeringen. Het was misschien wel goed nieuws voor uw nieuwe partij, D66... want die viel die niet aan. Hij zei zelfs, ik vind Alexander Pechtold een plezierig man... of woorden van gelijke strekking. Uh, denkt u dat we afsteven op een VVD-D66-kabinet... met misschien het CDA er nog bij? Het is niet uh, onmogelijk, maar hij, uh, Rutte is uh, vriendelijk jegens Pechtold... omdat Rutte weet dat hij Pechtold nodig heeft. Er kan geen kabinet worden gevormd in Nederland dit najaar... zonder het politieke midden... En in het politieke midden bevinden zich D66 en CDA. CDA is minder sterk dan in het verleden. In het politieke midden bevindt zich ook nog wel GroenLinks... en een deel van de Partij van de Arbeid. Maar die zitten politiek in de verdrukking. Uh, daarom kom ik tot de conclusie dat er uh, ja, voor welke kabinetsformatie dan ook... een centrale rol voor D66 is weggelegd. Meneer Van Tel, die tegenstelling, het gaat tussen het liberalisme en het socialisme. Nou, dat is... Wel slim, electoraal nou, van Rutte. Ik begrijp heel goed dat hij dat zegt, maar het gaat om veel meer. Het gaat niet alleen om het liberalisme. Het gaat om... kijk, Hij legt uit dat het liberalisme van de VVD het neoliberalisme is. Een kleine overheid. En wij hebben een een sociaal liberalisme. En wij zeggen, voor een echt, echte vrijheid heb je ook een sterke overheid nodig. En het is een heel ander soort liberalisme. En als je zegt als je die, een tweedeling hebt, dat is makkelijk voor hem, electoraal. Maar ik denk dat de nuance veel groter is. Wilma Borgman, tot slotte, denk je dat de voorspelling van Joris Voorhoeven... een kabinet Rutte, maar met de middenpartijen, dat dat, dat reëel is... Um, nou ja, als je gaat tellen, dan zijn er in ieder geval vier partijen nodig... waarschijnlijk voor een meerderheid. Want um, in de huidige verhoudingen hebben CDA, VVD, PvdA... met z'n drieën zelfs geen meerderheid. Um, ja, en dan kom je inderdaad snel bij D66 terecht. Ik denk dat de kans klein is dat de VVD gaat regeren... zonder uh, de deelname van het CDA in een kabinet. Nou ja, uh, als de Partij van de Arbeid daar ook aan mee gaat doen... dan heb je al vier partijen. Dus uh, dat lijkt me een niet hele woeste... Uh, woest scenario? Ik uh, dank jullie alle drie voor de bijdrage... aan deze discussie over het liberalisme in Nederland. Joris Voorhoeven, Sammy van Tel en Wilma Borgman. En dan wordt het weer hoog voor muziek... uitgekozen door Haagse journalisten. En één uh, daarvan is Margreet van Beems, is Haagse redacteur voor zowel het AD als het Parool. Uh, worden drukke tijden waarschijnlijk, Margreet? Ik verwacht van wel... Denk je dat muziek een rol speelt in de campagne? Nou, ik vind het in Nederland nooit zo'n heel dominante rol hebben. Maar het zal ongetwijfeld uh, op de achtergrond meespelen. Bestaat er zoiets als campagne-muziek waar politieke partijen uit kunnen kiezen? Nou, ja, je ziet wel dat bepaalde lijsttrekkers voorkeur hebben voor een aantal nummers... waar ze dan een uh, uh, elk het podium mee op willen. En je ziet ook in de spotjes terug... En, uh, maar eigenlijk vind ik dat je alleen bij de SP echt ziet dat ze er werk van maken. We hebben je gevraagd een nummer uit te kiezen. Waar is je keus op gevallen? Op uh, Let's Stay Together van El Queen. En uh, dat is het lied wat Obama begin dit jaar heeft gezongen. We hebben er een kort fragment van. I'm so in love with you. Waarom ik deze heb gekozen is omdat ook zijn opponent met Romney een lied had gezongen. En bij hem pakte het dus totaal verkeerd uit. En ik vond het een goed voorbeeld van uh, hoe, hoe uh, politici zich soms kwetsbaar maken. En hoe, het, uh, hoe je ontzettend moet oppassen bij dit soort dingen. Gaan we naar El Green luisteren of naar Obama? We gaan uh, naar El Green luisteren. Dankjewel, Margreet van Beem. Dankjewel. Al Green, wat heet Dominee Al Green zelfs? Let's stay together. De sportzomer is nog niet helemaal voorbij, want morgenavond om 8 uur begint in Franeker het WK Kaatsen. Nou, wij in Nederland denken dat dat iets typisch Fries is, maar dat is helemaal niet waar, want er doen 18 landen mee en daarvan komen er 11 uit Midden- en Zuid-Amerika. Pieter Breuker is Kaatshistoricus, Teunus Piersma is voorzitter van de organisatie van het WK in Franeker. Goedenavond, allebei. Dag, goedenavond. Meneer Piersma, is het voor het eerst dat er zoveel landen uit Midden- en Zuid-Amerika meedoen? Nou, het is het, uh, het eerste wereldkampioenschap waar inderdaad het, een groot aantal landen aan meedoen. Er zijn wel, we hebben al wel eerder wereldkampioenschappen gehad, ook in Ecuador bijvoorbeeld, Argentinië. Daar deden ook wel een redelijk aantal Zuid- en Midden- en Amerikaanse landen mee, maar we hebben nu een record aantal deelnemers. En wa waarom wordt het eigenlijk pas voor het eerst in Friesland georganiseerd nu, het WK? Had toch veel eerder gemoeten? Ja... Maar we hebben een beetje een cyclus van een jaar niks... en een jaar Europees kampioenschap en daarna wereldkampioenschap. En het wereldkampioenschap is de ene keer in Europa... en de volgende keer in Zuid- of Midden-Amerika. Ja, en als er dan zes of zeven Europese landen zijn... dan ben je in theorie één keer in de veertig jaar aan de beurt. Dat begrijp ik. Pieter Breuker, hoe kan ik op het misverstand komen... dat het uh, typisch iets voor Friesland is, kaatsen? En, en, ik was er no nooit opgekomen dat het zo'n internationale activiteit is. Nee, um, als je het over het hedendaagse kaatsen hebt, dan is het inderdaad uh, beperkt tot uh, Friesland, uh, wat, wat Nederland betreft. Dat is tot uh, ongeveer uh, 1900 anders geweest. Maar ja, nu is kaatsen uh, synoniem met, uh, met Friesland. En vanwege uh, de spaarzame uh, internationale contacten uh, is weinig bekend dat in ongeveer 50 landen... ...buiten Friesland ook een variant van kaatsen wordt beoefend... ...waaronder in een groot aantal Europese landen... ...en in een groot aantal uh, uh, Midden-Amerikaanse, Zuid-Amerikaanse landen. U zegt een variant van kaatsen, er zijn een heleboel verschillende soorten kaatsen. Ja, dat heeft te maken met de buitengewoon oude historie van het kaatsen. Het kaatsen zoals wij dat ongeveer kennen, dateert van 1180... ...is in uh, Noord-Frankrijk ontstaan. En van daaruit heeft het zich eigenlijk letterlijk over de hele, hele wereld verspreid. Maar ja, mensen hebben een eigen variant ontwikkeld en um, dat betekent dat uh, de, momenteel in al die landen misschien wel tientallen verschillende varianten worden gespeeld. Meneer Piersma, welke varianten komen allemaal aan bod tijdens het WK in Vraneker? Nou, in Franeker komen drie internationale varianten aan bod. Dat is het Larges, dat wordt uh, met name gespeeld in Spanje en uh, Italië. En ook het de uh, piloot in België en Noord-Frankrijk: dat lijkt daar als twee druppels water op, en dat wordt ook in Friesland wel gespeeld. Tweede variant is het internationale spel. Derde variant is het muurkaatsen: dat is de variant die het meest verbreid is: een muurkaatsen met één muur en met de bal, die heet de Big Blue. En dan uh, daarnaast die. Drie internationale varianten is het ook gebruikelijk om de lokale variant te spelen. Dus het Friese, het kaatsen. Friese kaatsen. Meneer Breuker, hoe komt het dat vooral zoveel Latijns-Amerikaanse landen meedoen? Hoe komt het kaatsen daar terecht? Uh, met hele grote stappen. Het kaatsen is dus ontstaan in Noord-Frankrijk. Oh ja, en daaruit uh, verspreid uh, vanaf ongeveer 1200 over grote delen van Europa. Waaronder ook Spanje. Spanje heeft op een gegeven moment uh, grote delen van Zuid-Amerika bezet. En uh, ja, hebben ook het kaatsen uh, meegebracht naar die uh, Zuid-Amerikaanse landen. Op die manier, via de Spanjaarden, is ja, dat gegaan. Ja, ja. In welke variant worden wij wereldkampioen, meneer Piersma? Nou, wij hopen uiteraard in onze eigen variant. Daar zijn we uiteraard het meest in thuis. Maar we zijn op dit moment regerend wereldkampioen in het Largens. Dat is dus eigenlijk de variant van Spanje en België. En, en dat kunnen we prolongeren, denkt u? Nou, we moeten heel wat uh, presteren om dat te prolongeren. maar we zijn inderdaad wel een van de kanshebbers... maar uiteraard zijn Spanje en België... want het is hun thuisvariant, zou je kunnen zeggen... die zijn misschien nog ietsje meer favoriet. Meneer Breuker, ontbreken ook een aantal continenten op het WK in Vraneker... bijvoorbeeld ik mis Aziatische landen. Waar, waarom is het kaatsen daar niet populair? Nou, er wordt wel gekaatst, maar um, de internationale kaasorganisatie, de, de oudste, dateert van 1928... Die heeft de eerste vizier gericht op, uh, op Europa. Concreet op uh, Nederland in samenwerking met België en Frankrijk. En vervolgens is daar een aantal landen bijgekomen die betrekkelijk dichtbij liggen. Italië en uh, Spanje. Ja, en uh, het zwaartepunt van het kaartje ligt uh, uh, behalve in Europa en Zuid-Amerika. Uh, er is wel een uh, internationaal verband met, uh, met uh, Aziatische landen. Bijvoorbeeld met, uh, met de Filipijnen en ook met Australië. Maar dan heb je het weer over een andere uh, kaatsorganisatie waar Nederland geen deel van uitmaakt. Aha. Eh, meneer Piers, maar waar komt eigenlijk het gezegd? Wie kaats moet de bal verwachten vandaan? Nou, Hoe dat oud komt is die? bij uit de kaatspad. Want dat, dat hoort typisch bij de kaatspad natuurlijk. Die kaats kan de bal verwachten. Okay. Zijn er verder nog termen die, die je eigenlijk moet kennen uit de kaatswereld? Nou ja, in het verlies natuurlijk uh, boppen, een bovenslag. En ja, er zijn natuurlijk heel veel uh, kaartstermen, maar dat is een, een bekende. En uh, wordt het nog uitgezonden op de televisie, net als het echte WK? Uh, ja, dit is een echt WK. Nee, maar ik bedoel dat in Londen <tie> bijvoorbeeld. Wat hebt u? Nee, ik bedoel Polen, Oekraïne. Zo'n WK. Uh, nou ja, er uh, is in ieder geval een livestream uh, uitzending uh, elke dag van... Uh, van Omroep Friesland, tussen 3 en 5 uur, dus het is uh, in die zin goed te volgen. En we hopen ook dat er uiteraard uh, tv-aandacht is. Het is bij uh, dit soort kampioenschappen oh, uh, over het algemeen ook gebruikelijk dat de valenciaanse televisie zich uh, meldt. Het is een goed begin. Mag ik u heel veel succes wensen deze week? Het gaat de hele week door, hè? Het gaat de hele week door. Het begint uh, morgenavond, dus om acht uur, met de openingsceremonie. Opening het is voor iedereen toegankelijk. Het hele toernooi is vrij toegankelijk de hele week. Dus iedereen is van harte welkom. In Vraneker. Dank u wel voor de toelichting. Teunis Piersma, voorzitter van het WK in Vraneker. En kaatshistoricus en zelf trouwens ook kaatser Pieter Breuker. Morgen zit hier John Jansen van Gade. Ik wens u een heel goed weekend. Goedenacht, vrienden. Het tijd voor mij te gaan.